Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse regering wil al eind juli alle volwassen mensen die dat willen... een eerste vaccinatie tegen het coronavirus hebben toegediend. Eigenlijk zou dat pas in september zijn. Maar premier Johnson zegt dat hij extra vaart achter het vaccinatieprogramma wil zetten. Volgens hem helpt het om de kwetsbaarste mensen sneller te beschermen... en sneller tot versoepelingen van de maatregelen te komen. Maandag komt Johnson met meer details tot nu toe hebben ruim 17 miljoen Britten een eerste vaccinatie gekregen. Bijna één op de drie volwassen inwoners. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar de vallende vliegtuigmotoronderdelen in Meersen gistermiddag. Die kwamen van een vrachtvliegtuig van een vliegmaatschappij uit Bermuda. Twee inwoners van Meersen raakten gewond. De politie onderzoekt of er sprake is van verwijtbare schuld. Ook de onderzoeksraad voor veiligheid doet een verkennend onderzoek. De Nijmeegse verzetsman Jean van Guns is overleden. Pas twee jaar geleden werd na onderzoek bekend wat hij allemaal deed in de Tweede Wereldoorlog. Als lid van een communistische verzetsgroep pleegde hij aanslagen op Duitse soldaten en smokkelde hij Joodse gezinnen het land uit. Jean van Guns overleed in zijn woonplaats New York. Hij was 96 jaar. En in de botanische tuin van de Universiteit van Cambridge is de bloem van een zeldzame cactus uit de Amazone tot bloei gekomen. Dat werd live uitgezonden op internet. Duizenden mensen keken mee. En de cactus staat maar eenmalig kort in bloei. Dat is normaal gesproken van zonsondergang tot zonsopgang. Deze cactus begon om drie uur smiddags met bloeien. De geur is eerst lekker, maar verandert langzaam in die van rottend fruit. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 5 tot 8 graden. Overdag vrij zonnig, maar wel flink wat wind. Het wordt zeer zacht met 13 graden aan de kust tot lokaal 19 graden in het Zuidoosten. En vanaf de middag koelt het wel weer snel af. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 You all wanna... Cause every mother's left no treasure What happened in the spring of 84? A little Joy's disappearance rocked the world Along with all the teary eyes, you know there's gonna come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 Ik nog geen kleur, het leven was stabiel